1 uur. Dit is even de jong met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer staan achter het plan van het kabinet om KLM 2 tot 4 miljard euro steun te geven. Wel stellen ze voorwaarden zoals minder CO2-uitstoot, minder nachtvluchten en geen bonussen. De steun is nadrukkelijk voor het Nederlandse KLM en niet voor de Frans-Nederlandse combinatie met de Air France. De overheid is een publiekscampagne begonnen tegen huiselijk geweld. Door de coronamaatregelen zitten mensen meer thuis... en dat kan leiden tot mishandeling van partners, kinderen en ouderen. Er is een campagne op radio en tv... en een website met tips en adviezen over huiselijk geweld. De bedrijven het openbaar vervoer roepen mensen op... om op Koningsdag en in de meivakantie de bus en de trein niet te gebruiken voor uitjes...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 Volgens de drie partijen werken ze vaak noodgedrongen thuis door, worden ze uitgebuit en loopt hun gezondheid gevaar. De partijen roepen de regering op om daar iets aan te doen. En voor het eerst in ruime maand heeft India de coronamaatregelen iets versoepeld. Vanaf vandaag zijn kleine buurtwinkels weer open. Winkelcentra en grote markten blijven dicht. Vooral mensen op het platteland hebben voordeel van die maatregel. In Indiase deelstaten met veel besmettingen blijven de coronamaatregelen van kracht. In ieder geval tot 3 mei. Het weer op steeds meer plaatsen zon, alleen in het noorden en vlak aan zee bewolkt. Middagtemperatuur bij bewolking een graad of 12 in zonnige gebieden rond 17 graden. Morgen overal zon, behalve in het noorden en 14 tot 19 graden. Op de wadden iets frisser, op Koningsdag, wolkenvelden en nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen files.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 niet zingen, dansen of piano spelen. Ik ben geen Romeo, die rodeo die serenade dus zweng Daarom sta ik hier buiten mijn liefdes lief te fluiten Om jou te laten merken, hoe wil ik wel van je hou. O maar ja, o maar ja, je bent zo muzikaal. O maar ja, o maar ja, ja, je bent ideaal. Voor jou wil ik gaan leren om er alles gaan proberen als ik zeker van je was. Ik ken een meisje, dat ieder wijstje. Ik wil praten, loopt ze steeds maar weer te zingen. Als zee muziek wordt, dan ben ik niet meer in stand. Dus ga ik mij naar buiten, om daar te lopen fluiten En eens zal ze wel merken, hoeveel ik wel van haar hou. Omar, ja, Omar, ja, je bent de muzikaal. Omar, ja, Omar, ja, je bent de ideaal voor jou.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 En ik heb een andere plaat voor u uitgekozen, nog langer geleden, 1928. Bloed dan niet, want je moet niet alles weten. Meeste mensen piekeren nacht en dag over heel ondaard bestaan. Waar hij met zijn kwaad of op gedrag naar zijn dood naartoe zal gaan. Ik weet wel, al ben ik geen filosoof, over dat vind ik kolossaal.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 En als je alles weet, dan weet je nog geen steen. Toen mijn tante tien jaar was getrouwd, brak meneer de ooievaart.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 dan leef je geen seconde meer, wat er denk hier van die dingen, die maken je van vreemd. En als je alles weet, dan weet je nog geen hey, hey. In de keuken van een herenhuis, zat de keukenmeid Marie.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 Hier ben met z'n spijt de wereld uit. Kalmoord Billie, veel Billie. Als je hem ziet, gaat dan maar eerst naar op de rok. Rang. Cowboy Billie, veel Billie. Wie hem dwars zit, schiet geen dadelijk over. Hij liep als ik je zon dan niet mag wezen Knal ik deze knul wel even naar de maan Cowboy Pelley, Cowboy Pelley Als je hem ziet, ga dan maar snel op de loop Rrum. Cowboy Pelley, Cowboy birdie. En Wie hem was, dit schiet geen dadelijk God. Wil die ergens aan nog treffen Vries voorzichtig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 Die knalt een jager, Dat is het land waar Anna woont En waar ze zo van houdt En ze koest een blonde jager, jager uit Joepie la la,. La la la. la la la la la la la Daarom wordt ze straks een lieve, lieve prijs. Joepie la la la Klonk de Anna, jij bent zo mooi, jij bent zo lief. Blonde de Anna, blonde de Anna, jij bent mijn harte Als ik jou zie gaan met je trui, aan. En je haar zo blond en je rode, mond. rode, je ooit, oh dan voel ik rode, zo ontzettend. je rode, je je je rode, je rode, je rode, je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 Willen we hangen, dat gaf wat kleurras en wat floras aan mijn leven. Voor zo'n patroon zou ik mijn winkelong willen geven. Met zulke rozen als op jouw wangen zou ik mijn kamer willen we hangen. Het deed me niks, al had ik geen riks meer voor de gordijn.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 Met je pingpongspel, met je loens in de blik Naar de vrouw en dun dik Je allerbeste raad en je dronken kameraad Hey, kom nou laat ons gaan, met een warme lieve strand, Met twaalf en kabouters en de bons zonder naam Met het mes op je keel, met mijn partendeel deel Je vuur en je vlam en de hele rattenplan. Zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon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 Dumb, little, little, dumb, dumb, di, little, di dumb, dumb, little, dumb, dumb, little, little, dumb, little, little, dumb, little, little, dumb, little, little, dumb, little, little, dumb, di, dumb, little, dumb, dumb, little, dumb, dumb, little, dumb, little, dumb, little, dumb, little, dumb, di, dumb, dumb, little, dumb, little, dumb,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 Ik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 Yeah. <laughs>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 Zo, goed. Marina, Marina, Marina, kom dans nog een keertje voor mij. Marina, Marina, Marina, dan maak je mijn harten weer zo blij.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 That does my temperament, that does my temperament, that does my temperament.